1976-1979. Muzieksamenstelling Anne Corenvaar, Saroya Lauwman, René Venstraten en Ferry Renato. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Pootekaluris. Afwas Show. Radio. Wait, wait, no. Heel veel, om deze plaat weer eens een keer te horen. Go back tonight van de Trams. En dat allemaal in het kader dat het vandaag wakende 16-dag is. Ja, zo hebben we deze dag maar een beetje gedood natuurlijk. Laten we eerst maar eens even, even officieel gaan openen. Het is alweer een tijdje terug dat ik in die studio zat, dus alles is weer een beetje wennen. En zeker als je dan nog een beetje een vreemd begin hebt. Maar we zullen eerst eens even gaan klappen voor de jongens van de Trams. De kopjes en de borden, de kon en de terrassen, kiep die bij weg. Af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje Zo, nou, daar is hij dan weer eens een keer, hè? de afwasshow, want we zijn veel aan het fietsen en dan is er geen afwasshow. We hebben eigenlijk een beetje een zomerloze afwasshow, behalve als we wel wat leuke dingetjes weten. En zo kwamen we opeens op het idee om iets te doen om uh, Baken 16 een beetje te eren. Wat was Baken 16? Nou, dat was een programma in de periode 1976 tot en met 1979. Eerst vanaf de good old lady, de MV Mi Amigo... Ja, daar is het altijd gebleven natuurlijk. Alleen eerst bij Radio Miamico en later nog een jaartje bij Radio Caroline. En als toppresentator was dat natuurlijk Mark Jacobs, maar ook Frank van der Marspaard van Leeuwen. Uh, Herman de Graaf heeft ook nog gedaan en nog vele, vele andere. En dan gaan we een beetje dus een oda doen. En de muziek die moet voornamelijk de sfeer bepalen. Dus we hebben allemaal plaatjes uitgezocht die in Baken 16 veelvuldig voorbij kwamen. En daarnaast hebben we wat nieuwsfeitjes over Baken 16 en zo. En ook nog een nieuwsoverzicht over de jaren 1976 tot en met 1979 als vervanger voor de krant. Baken 16. De eerste Baken 16 op Radio Miamigo werd gepresenteerd door Bart van Leeuwen. En dat gebeurde allemaal op 23 juli 1976. En de 25ste aflevering van Baken 16 was wel een speciale, want dat was de eerste Baken 16 met Mark Jacobs. En dat gebeurde allemaal op 25 augustus 1976. En een aantal maanden later, op 17 december 76, presenteert Bart van Leeuwen, Frank van der Mast en Mark Jacobs, baken nummer 100. Baken 16, nummer 100. Wel even goed zeggen natuurlijk. Niet te veel praten, we gaan gewoon veel muziek draaien uit die tijd, zoals deze. Ah, oh, heerlijk Hollands groepje uit Rotterdam afkomstig. Hier is Champagne en Light Up My Eyes.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 Administratiecontrole Koldenhof BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 5152 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. So mean, lovely lady, we'd go walking in the sun. Two hearts beat as one, but you're gone. Makes me dream that I'm with you, baby, once again. Then I'll kiss you once, I'll kiss you once. Als ik weet ook wel dat ik niet op een zendschip zit, kom nou, dat weet ik zelf ook wel. Maar mag toch wel een beetje wiebelen op die oude rotte bureau's toe hier. Goedemiddag of goedenavond, of weet wanneer je luistert. Je luistert naar de afshow met een special zoals dat deftig heet. We doen hier gewoon wat ditjes en datjes van Baken 16, het Roemruchte Zee de zenderprogramma vanaf de Noordzee. En we gebruiken ook af en toe wat tuentjes van die tijd uit Baken 16 en we hebben als onderdeeltje nu wat nieuwsoverzichtjes uit het jaar 1976. Het was het jaar dat de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden en in 1976 wordt in Innsbruck het startschot gegeven voor de twaalfde Olympische Winterspelen. Apple Computer Company wordt opgericht in dat jaar door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. En ook in dat jaar was de eerste televisieuitzending van Veronica. Onder andere met Star, Schie en Huts. Ja, dat weet ik nog wel. Ik heb namelijk de complete eerste uitzending op tv van 21 april 1976. Als ik uit mijn zeg, heb ik hier op dvd. Daar moeten we nog even Douwe Dijkstra voor bedanken. Alweer lang geleden dat hij dat mij heeft opgestuurd. Maar ik heb hem nog wel steeds. Ja, leuk. In Spanje worden vrije verkiezingen gehouden. Hiermee is heel niet-communistisch Europa nu democratisch. En China die test in dat jaar zijn eerste waterstofbom. Tsjechoslowakije wint in Belgrado het EK voetbal. door titelverdediger West-Duitsland in de finale na strafschoppen met 5-3 te verslaan. En er woedt een zeer grote brand op de heide van de Hoge Veluwe. Men weet nog net te voorkomen dat de brand Arnhem bereikt. 400 hectare natuurgebied is verloren gegaan. In Montreal startte in 1976 de 21ste Olympische zomerspelen. En in dat jaar werd de Belgische wielrenner Lucien van Impe, die wint de 63ste ronde van Frankrijk net voor Joop Zoetmelk, de eeuwige tweede natuurlijk. En het was het Nederlandse televisiedebuut voor het poppenduo Bet en Ernie in Sesamstraat. En in Amerika werd in dat jaar de democraat Jimmy Carter tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. We hebben ook nog wat uh, muziek gebeuren natuurlijk, want daar draait het allemaal om, zeker ook in Baken 16. De top 10 hebben we voor je van de uitgebrachte albums in dat jaar. Op 10 Powerful People van Gino Vanelli. Robert Long met Vroeger of Later staat op 9, Black and Blue van de Rolling Stones staat op 8, Instro Prexion nummer 2 van Thijs van Leer op 7, Neil Diamond met Beautiful Mooi staat op 6 en Julian Clark staat een plaatsje hoger met nummer 7 staat hij op nummer 5. Pussycat met First of All staat op 4 en The Best of Abba van Abba natuurlijk staat op 3. De tweede plaats wordt bezet door Bob Dylan met Desire en op, het, op nummer 1 nog steeds Het Gebeurde in het Westen. Annie Morricono uiteraard van diezelfde film. Volgens mij staat dat album jarenlang op nummer 1, hoor. daar zijn er miljoenen volgens mij van verkocht. Ik vind het wel een leuk jongetje, maar het wordt op het laatst toch een beetje zeikerig. Maar goed, het hoort bij Baken 16, dus dan mag het allemaal. En we gaan gewoon hier lekker door met de muziek. En daar moet ik even iets bij vertellen, want uh, het komt helemaal niet uit de jaren 76 tot met 79. Nee, veel later. Het komt namelijk uit het jaar 2001. Ik werd erop patent gemaakt door Soraya. Het is uh, Crying at the Discotheque, maar er zit wel veel verborgen in van die jaren. Moet je maar eens even gaan luisteren. Misschien kan je... Uh, Doris D. nog uh, herinneren. Die had, er, uh, die had een paar hits en die zijn allemaal verwerkt in dit nummer. Zoals gezegd, niet uit de periode 76-79, maar uit 2001 hoor je Alcazar en Crying at the Discotheque. Op 19 februari 1977, door het slechte weer zijn er geen nieuwe banden aan boord van de MV Miami Go gekomen. Daarom werd er in plaats van de Miamigo Top 50 de hele middag live baken 16 uitgezonden gepresenteerd door Frank van der Mast, Erik Beekman en Mark Jacobs. En op 28 februari presenteert Mark Jacobs vanaf de Radio Vanaf de MV Mi Amigo de 150ste. Markke 16. Blijf vanaf het dek van de MV Mi Amigo. Ja, leuk hè, dat was de 150ste aflevering alweer. We gaan door in de lijst met muziek uit die tijd. Hier is Altana en Donna en Uptown Top Ranking. Sim me in mijn heels en ting. Them checks that we hip and ting. them, the know and ting. We have them going Stop. I strictly rules See me upon the road and you're not Call out to me Do you see me in my pants and take See me in my altar back See me give you heart attack Give me little bits, With my wine up my waist Up Say we come from cosmos spring But a true, then I know no, anything Then I know, no, say we top ranking oh. Uptown top ranking Should I see me in the ranking dread oh. Check out with jamming and thing. Love is all I bring In a car. In our khaki suit and love is all I bring. In our khaki suit and Smack my wine up my waist give me a little beers. Smack my wine up my waist Love is all I bring, and I'm a car suit and ting. Now pop, no style, I strictly rules. Now pop, no style, I strictly rules. Trust in me and the ranking dread. Ooh. Check always, Love is all I bring. And I'm no toch Oh, wat zei je nou? Ja, dat, of deed jij dat nou wel? Geen idee. Op 24 april 1977, tussen 6 uh, uh, en 7 uur 's avonds, is ze die dag een extra baken 16. Uitzending met Hugo Meulenhoff en Mark Jacobs. Reden is dat de cassette van het programma Jukebox niet aan boord was. En op 30 april 1977 werd er geen miami top 50 uitgezonden... maar een extra lange baken 16 met Mark Jacobs en Hugo Meulenhoff. Dit is ook muziek uit de periode. Hier is Dance van Hot Chocolate. MUZIEK was niet alle muziek goed hoor in die tijd. <laughs> ja, alle anderen vinden het misschien mooi. Ik vind hier geen reet aan. <laughs> nee, ik kan er niks aan de mails. Ja, het mag eigenlijk niet, maar in baken 16 werd dat gewoon getolereerd als, als, als de plaat niet goed was. Ja, ja, ja, ja, we gaan gauw door met het nieuwsoverzicht uit 1977. We zullen eens even het papiertjes erbij pakken. Wat gebeurde er allemaal in 1977? Nou, de 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister van Doorn, die ons allen wel bekend was, zeker in die tijd. Premier Joop ten Huil biedt het ontslag aan van zijn kabinet. Dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. Ja, ik volgde dat toen nog wel in die tijd, kan ik me nog wel herinneren. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst over op de zomertijd. En The Clash, dat waren de pioniers van de punkbeweging, brengen hun eerste gelijknamige album uit. Jan Raas in 1977 wint hij voor de eerste keer de Amstel Go race. Het zal daarna nog een keer gebeuren, dacht ik. En in Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leefden ze 20.000 hand, 20 handtekeningen aan bij minister Lubbes, destijds van Economische Zaken. Nederland zit zonder televisie, op 2 mei 1977. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. En zuid molukke schijzel in dat jaar een basisschool in de Drentse boven Smilde en een trein bij de punt. Alle verkiezingsactiviteiten voor de Tweede Kamer worden stilgelegd. En in juni van 1977 werd FC Heerenveen opgericht als afsplitsing van Heerenveen. Nou, het is een beetje vreemd, maar goed. En de hitsingle God Save the Queen van de Sex Pistols bereikt de hoogste positie in de Britse hitparade. En het is het hoogtepunt van de, Bricks, van de Britse punkrage in die tijd. 18 juli 1977, de Walgerunse kust verandert in Costa del Hash. Als er een flinke partij Gele Libanon aanspoelt. En een paar dagen later wint de Franse wielrenner Bernard Tévenet de Ronde van Frankrijk. En uiteraard 16 augustus 1977. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee, USA. In de badkamer van zijn huis. Officieel door een hartstilstand. Maar later zal naar autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van door zijn arts voorgeschreven medicijnen. En aan het eind van het jaar van 1977, 26 november om precies te zijn... ...treden de dames snip en snap na 40 jaar voor het allerlaatste keer op. Ja, wat trieste leven uiteraard allebei al niet meer. Zo lang is dat alweer geleden. We gaan even naar de muziek uit 1977. De meest uh, succesvolle albums. Op nummer 10 David Bowie met Low Luxury Liner van Emily Harris staat op 9. Supertramp met Even in the Quietest Moments staat op 8. Een plaatsje hoger op 7, Steven Wonder met Songs in the Keys of Life, een natuurlijk een klassieke geworden. Year of the Cat, ook alweer een klassieke van Al Stewart, staat op 6. Love at the Greek van Neil Diamond staat op 5. ABBA met Arrival staat op 4. Annie Moroccono, gezakt van 1 naar 3 met Het Gebeurde in het Westen. Fleetwood Mac, heel populair in de jaren. Rumours staat op nummertje 2. En op 1, Hotel California van de Eagles. En als single staan ze nog steeds overal nummer 1. Zo, dat was het jaar 1977. Wat gaan we eigenlijk doen nog meer in de show? Ik ben even de apropos kwijt. Jo, daar ligt hij. Uh, ach ja, dit is ook echt zo'n baken 16 plaatje. Ja, niet te geloven. Barry Menilo. Maar we horen nog niks. Ach, daar komt hij toch. Hier is Scopa Gabana. She was a With yellow. Crowded floor, they worked from eight till four. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa Copa Cabana, music and passion were always the best. punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? Self half blind She lost her youth And she lost the Tony Now she's lost her mind I We zijn nog de Avas -show met Ferry. Ja, Benny Menilo met Copacabana. Zo'n echt in 16-platen was het Exile met You, Thrill Me. De eerste Baken 16 op de 222 meter werd gepresenteerd door Frank van der Mast. En dat gebeurde op 25 juli 1977. En nog een geschiedmomentje van Baken 16 op 11 augustus 1977. Tijdens het eerste uur was er een link-up met Radio Caroline. Mark Jacobs draaide in de Radio Mi Amigo Studio de zoutwater-hit-tip Lordy van Alessi. Die gaan we zo meteen ook nog tegenkomen. Stuart Russell deed hetzelfde in de studio van Caroline. Ja, ik kan me dat moment, moment trouwens nog wel herinneren. Ach, dit is ook weer zo'n echte baken 16-plaats. Met Luisa Fernandez en Lelo van Zo Zometeen gaan we even een oude top 40 doen uit de zomer van 1978. have for you, oh baby, don't make it harder than it is, I'm longing for your tender kiss, be close to Tenderly Oh, angel Please stop this hurting deep inside Show your fullness, please be kind So kind Oh, en in de afwasshow gaan we even een blik werpen in de Nederlandse top 40. En uh, we doen de top 40 van 1 juli 1978. Persoonlijk vind ik dat uh, die zomer eigenlijk een van de succesvolste zomer was van uh, Radio Mi Amigo en Baken 16 in het bijzonder. Vandaar dat we deze lijst hebben gekozen. We zullen eerst eens even gaan kijken naar de nieuwkomers. Kajak met Want You To Be Mine komt nieuw binnen op nummer 32. Donna Summer met The Last Dance komt nieuw binnen op nummertje 28 en op nummer 20 komt binnen Too Much, Too Middle, Too Late, de XLRM schrijft van die week daarvoor van Matthew, Matthews Will, Williams, nee, Williams Matthews, wat was het nou eigenlijk? Geen idee, kan me niet schelen ook. Op nummer 17 komt Windsurfing binnen met Van de Surfers natuurlijk hè. En uh, even kijken, nou dat was ook gelijk de nieuwste, oh, uh, de nieuwste hoogste binnenkomer. Ja, zo zeggen we dat ongeveer. Dan gaan we even kijken naar de top 11. Eén plaats van, nee één plaats omhoog van 12 naar 11. Rectuim, Joe Jovan, Peter Streker. Ik vond dat destijds een verschrikkelijke plaat. XLRM schijf drie weken genoteerd voor status quo met Hold You Back gaat van 14 naar nummer 10 en van 17 naar nummer 9 Dance Across the Floor van Jimmy Bowen, oh zo'n lekker dansplaatje, gaan we eens een keertje opzoeken Hij staat drie weken genoteerd Piece of the Rock van Modest Finest, 4 weken genoteerd, zakt van 7 naar nummer 8 En All uh, Out of Rosie van ACDZ, drie 3 weken genoteerd, gaat van 9 naar nummer 7 The Golden Years of Rock Roll van Long Tall, and The Shakers, Extra alarm schijf, 5 weken genoteerd Is op 6 blijven staan en Lady Macquarie van BZN, 9 weken voor deze groep Zakt van 3 naar nummertje 5. Stationair op nummer 4. Blijven staan. If You Can't Give Me Love van Suzy Quattro. En we vinden weer een ex-alarmschijf op nummer 3. Een stijger vanaf 5. de Rolling Stones en Miss You. Van 1 naar 2. Excel schrijft schrijft 12 weken genoteerd, Marlies, voor Boney M met The Rivers of Babylon. En uh, het was natuurlijk uh, het jaar van de Greece-gekte, Dus wie staat er op nummer 1? Travolta en Newton John, oftewel uh, John Travolta en Olijfje, zoals uh, Mark Jacobs dat volgens mij altijd zei. Wat gaan we doen van die top 40? Nou, ik denk maar even de complete top 3 achter elkaar. Ja, waarom ook niet, kan mij het schelen. Hier is uh, nummer 3. Rolling Stones met Miss You en daarna gaan we luisteren non-stop naar Pony M en daarna nog eens een keer Olivia en John Travolta. Veel plezier ermee! Je de complete top 3 van de top 40 van 1 juli 1978 en over 1978 gesproken, het is weer eens even tijd om wat nieuwsfeitjes uit dat jaar aan je te vertellen. Op 13 maart 1978 was het begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door drie Zuidmonerukse jongeren. Planoloog de Groot die wordt doodgeschoten. En op 1 mei 1978 wordt in Maastricht profvoetbalclub MVV opgericht als afsplitsing van MVV, 02. Ja, yes. hoeveel zin is het? En op 10 mei in dat jaar in attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het Spookslot geopend als eerste echte grote attractie. En is dan het grootste Spookslot van Europa. Ik kom je halen. Ja, Zo'n beetje 19 juni, de eerste aflevering van de strip Garfield die komt uit, ja, dat is ook alweer zo lang geleden. Hè? En op 23 juni wordt voor het eerst in de Kuip een popconcert gegeven, ruim 50.000 fans zijn getuigen van het optreden van Bob Dylan die zijn eerste Europese tournee maakt. En op 25 juni 1978, de voetballiefhebber zal het nog wel weten. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van Gastland Argentinië bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Treft Rob Renzobring de paal. Ach ja, ik weet het nog, traantje in de ogen. 27 augustus was er wat meer sportvreugde. Gerry Kneteman wordt op het Neuburgering wereldkampioen wielrennen. Ik kan me die beelden nog wel herinneren, want hij was het jaar daarvoor ernstig te val geweest. En ze dachten dat hij nooit meer zou wielrennen, en het jaar erop werd hij wereldkampioen. Hij kwam huilend over de finish. Ik weet het nog goed, hij leeft helaas niet meer. 14 oktober 1978 in Koevoorde wordt de beeldengroep Ganze Geestje onthuld ter ere van de vrouwen die vroeger hun ganzen naar de ganzenmarkt dreven. En op 28 oktober 1978 de voormalige Krijtler Club Oost-Amsterdam wordt door de Hells Angels in San Bernardino erkend als Hells Angels Holland. 7 november, Johan Kruij speelt zijn allerlaatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München. Het was een dramatische wedstrijd voor Johan, want ze verloren met 8-0. En helemaal aan het eind van het jaar, op 30 december 1978, Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgebaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van ongeveer 10 graden, want het verschil in zo'n klein landje. En Nederland is in de ban van de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. De soundtrack staat wekenlang op nummer 1. En Grease Dansen wordt een razie onder de jeugd. En dan gaan we nog even naar de muziek toe van 1978. De best verkochte singles. Op nummer 10 Love met You Owe oh Me. Op 9 Toch Hansen met Big City. Argentina van Conquistador. Dat was de voetbal-tune voor het WK. Die staat op nummer 8. Staying Alive van de Bee Gees staat op 7. Denise van Blondie op 6. Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonair met Only Full staat genoteerd op nummertje 5. Mool of Kintyre van Wings natuurlijk staat op nummertje 4. En hier hebben we hem weer. Olivia Newton-John en John Travolta. You're the Wonder The One staat op nummer 3. Zojuist nog gedraaid hier bij ons. En Yvonne Akili en Scott Fitzgerald. If I Had Birds staat op nummertje 2. Werd ook nog gebruikt bij Veronica uh, campagne om B-omroep te worden. En Bonium staat op nummertje 1, ook zo juist nog gedraaid met Rivers of Babylon en de achterkant die deed ook mee met Brown Girl in the Ring. We gaan even naar de best verkochte muziekalbums van dat jaar. Op nummer 10 Dire Straits met Dire Straits, Visser Koren, de 20 grootste successen staat op nummer 9, Moonflower van Santana staat genoteerd op nummer 8. Kate Boes met de Kick Inside staat genoteerd op nummertje 7. En één plaats hoger op nummer 6 staat Jeff Wayne met The Musical Version of The War of the Worlds. Dat was toen ook een hele rage. Tol Hansen. Met zijn album Moet Niet Zeuren staat op 5 genoteerd en weer staat ABBA in de lijst, hoe kan het ook anders in die jaren. De album van ABBA en City to City van Jerry Rafferty, Oh schitterende muziek, staat op nummer 3 en Grease de soundtrack staat op nummer 2 en op nummer 1 staat ook alweer de soundtrack met van Saturday Night Fever. Wat hebben we eigenlijk in de spelen liggen? Ja, ik wou ze eerst allemaal van vinyl gaan draaien, maar het was een beetje te gek werk. Ach, we gaan nu echte plaatjes draaien van Baken 16, vind ik tenminste zelf hoor. Dus we hebben de allermooiste voor het laatst bewaard. Zoals deze, Alice Brothers. Hier is Olori. I'd like to stay in love with you all summer and after party. Wat trouwens wel altijd opvalt, plaatjes waar ik uh, in die tijd dacht: van. ach, het verdammet, ik vind hier niks aan. die vind ik nu gewoon erg goed. We gaan weer eens even naar een stukje geschiedenis van Baken 16. Nummer 300 is een herhaling van de eerste uitzending van Bart van Leeuwen van 23 juli 1976. Het werd uitgezonden op 23, om 23 september 1977 en een paar maanden later op 25 december 1977 presenteert Herman de Graaf baken 16 vanuit de messroom, oftewel de eetgelegenheid. En we gaan nu pas naar 1978 toe, dus ik loop een klein beetje achteraf. En dat is ook niet zo ramp natuurlijk, we zitten hier maar voor de lol. Uh... Rob Hudson presenteerde tot 1 uur een extra Baken 16 op 29 januari 1978. En we gaan even door met uh, nog wat feitjes. Herman de Graaf presenteerde een speciale punk Baken 16. En dat gebeurde op 1 februari 1978. En een weekje later werd Baken 16 uitgezonden met non-stop muziek. Want iedereen aan boord was zeeziek. Deze mag niet ontbreken natuurlijk in Baken 16 muziek. Trouwens. Daar komen ze hoor, daar komen ze hoor. We gaan luisteren naar Abdul Hassan Orchestra en de Arabian Affair. Met instrumentale muziek, dan mag je wel lekker doorheen lullen. Dus we gaan weer even terug naar de nieuwsfeitjes van Baken 16. Rob Hudson presenteert voor het eerst Baken 16. En dat gebeurde op 9 februari 1978. En op 21 februari van dat jaar presenteert Rob Hudson de 400ste aflevering van Baken 16. 27 maart 1978, Herman de Graaf zat in de studio en Rob Hudson ging met de microfoon het schip door op zoek naar paaseieren. Dat gebeurde in de 425ste aflevering. Johan Visser nam de presentatie van Baken 16 van Rob Hudson over. Dat gebeurde op 13 juni 1978 en diezelfde maand op de 28 e werd Baken 16 opgenomen in Playa Aro door Herman de Graaf en Ton Schipper van Keukenpret. Oh ja, Keukenpret. Want Ton Schippen zat nooit aan boord, die zat altijd in Playa de Aro. Uh, 10 juli 1978, speciaal voor deze jubileumuitzending. Het was namelijk de 500ste, had Kees Borrel een taart gebakken in de vorm van de MV Miami Go. Ja, leuk allemaal om terug te horen natuurlijk. Uh, er is nog zo'n plaatje waar ik van zeg, als ik dat nummer hoor, dan is het gelijk. Oh ja, Baken 16. Disco muziek ten top. Hier is de Michael Zekerband Band. En let's all cheer. In Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Toetekeloeris Afwas Show. tonight. Soms van de Belgische plugplaten, niet om aan te horen vaak, maar deze sprong er wel bovenuit en die kon ik heel wat keertjes horen. Jordan Nono Sheriff van uh, Emily Star natuurlijk, ja. Zo, we gaan naar het laatste nieuwsoverzicht van het laatste jaar van baken 16 van 1979. De 16 januari van dat jaar, de Sjaar van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische republiek, geleid door de Atollah Ghomeini. Op 7 februari bevindt Pluto zich op, de, op kleinere afstand van de zon dan Neptunus. Voor het geval je het veel beter natuurlijk. En dat blijft zo tot 11 februari 1999. En in februari werd vooral Noordoost-Nederland opnieuw getroffen door een extreem zware sneeuwstorm. Het leger wordt ingezet om woningen en boerderijen te helpen. We gaan naar maart 1979. Egypte en Israël tekenen een vredesverdrag waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent. Op 4 mei 1979, de conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, nu ook weer actueel. hè? Margaret Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier in het Verenigd Koninkrijk. En op 21 juni, ik weet het nog goed want ik was een van de eerste die iedereen kocht denk ik, Sony lanceert de eerste Walkman en die dingen deden het gewoon altijd en heel erg goed op de fiets. Ja, toen zat ik al op de fiets. We gaan naar het eind van het jaar. 4 november. militante Iraniërs gijzelen, 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zullen 444 dagen gaan duren. We gaan maar weer naar de muziek toe van 1979. De best verkochte singles als eerst... Op nummer 10 Boney M met Hooray Hooray It's a Holiday. Peter Tosh en Mick Jagger You Got to Walk Back, Don't Look Back. Op nummer 9 Kiss I Was Made for Loving You staat op nummer 8 Lay Your Love on Me, een van mijn favoriete plaatjes uit dat jaar van Racy staat op 7 Meet love, Paradise by the Despot Light staat op 6. Eén plaats hoger op 5 Cheap Trick I Want You to Want Me en de Village is People met JMCA. Op nummer 4 The Pointer Sisters met Fire. Dat hoor je zo vaak op Radio 10 Gold hè staat op nummer 3 Abba met Sikita, daar zijn ze weer op nummer 2 en Bright Eyes van Artka Funkel staat op 1 en dat herinnert me altijd weer aan de terugkeer van Radio Caroline met In Pasen 1979 De best verkochte albums in Nederland op nummer 10 BG Spirits Having Flown ja. Uit Londers, Damour van de Police op nummertje 9. Julio Iglesias met Emoquionos op nummertje 8. Herman Brood en Is Wild Romance met Chatja staat op nummertje 7. Phantom of the Night van Kajak staat genoteerd op nummertje 6. Cheap Trick met At Budikun staat op nummertje 5. Art Carfunkel met Fate for Breakfast staat op 4. Super ook al met ontbijt. Breakfast in Amerika staat op 3. Fulevu van Abba staat op 2. En Meatloaf, toch wel de grote droom doorbraak voor hem in dat jaar, staat op 1. Met Bed, Out of Hell. Dat was de muziek van 1979 en wij blijven nog even in die muziek. Wat hebben we nog meer voor muziek voor je klaarleggen? Eens even op mijn lijstje kijken wat we allemaal gehad hebben. Ja, de lijst begint aardig op te drogen hoor, we hebben er niet zo gek veel meer. Dit is ook wel weer zo'n plaatje, omdat ze er ook nog eens een keer een liedje over gemaakt hebben. Die jongens van Baken 16, hier is Rick Dies en dat Disco Talk. Het al bijna anderhalf uur muziek uit de periode van Baken 16. En daarnaast nog wat geschiedenisfeitjes van dat roemruchte radioprogramma vanaf de Noordzee. We zijn in die geschiedschrijvingen aangekomen aan het laatste jaar van Baken 16. Op 19 oktober 1978, dat was de laatste Baken 16 vanaf de MV Radio Miamigo. En dan gaan we naar 1979, op 20 juni de eerste Baken 16 op Radio Caroline Gepresenteerd uiteraard door Mark Jacobs. Het was de 573ste aflevering. En nummer 600 van Baken 16 werd gepresenteerd door Mark Jacobs op 26 juli 1979. Hier is Foxy en Get Up. Jo, de Foxy met Cat Off. En dat was de voorlaatste in dit uh, toch wel een beetje speciale programma. Omtrent Baken 16. We gaan toen naar de laatste nieuw feitjes uit 1979 van dat programma. 1 oktober 1979. Tussen, 1, tussen 12 en 1 startte Radio Caroline met het programma Wil, Wil wel met weer Luikinga. Baken 16 vanaf dat moment alleen nog te beluisteren tussen 1 en 2. En 3 oktober ook. 3 oktober 1979 ook wel legendarisch, Mark Jacobs was voor het laatste hoor horen in Baken 16, Dat die uitzending kwam overigens vanaf band. Eén dag later, Ad Roberts nam de presentatie over van Baken 16, het programma kwam nog steeds live vanaf de MV Miamigo. En 11 oktober 1979, dan valt het doek definitief voor de laatste keer in Baken 16, het werd gepresenteerd door Ad Roberts. Nou, we zitten er helemaal doorheen. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Met name nog die voorbereidingstijd om alles een beetje op te zoeken, en zo dat is eigenlijk net zo leuk als het programma zelf. En wat Baken 16 betreft, helaas, het is niet meer, maar het was wel de tijd van ons leven. the ground feel the sensation of love and peace waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeries Afwasshow.